Ze hebben eigenlijk alle drie aangegeven dat het er wel op lijkt dat de brugwachter de knop uh, zou kunnen hebben ingedrukt. Maar dat niet uit te sluiten valt dat ook andere redenen kunnen leiden tot een dergelijke uh, opengaan van, van de brug en een registratie in de logrol. De brugwachter zelf heeft altijd ontkend dat hij op de knop heeft gedrukt. In het Leek ziekenhuis in Helmond zijn alle acht operatiekamers gesloten... nadat een lamp op een patiënt en een medewerker was gevallen. Beiden raakten daardoor gewond, maar ze maken het naar omstandigheden goed. De directie van het Elkeliek in Helmond wil geen enkel risico nemen... en daarom zijn alle verlichtingsunits op de operatiekamers grondig nagekeken. Wat we hebben gedaan is dat we meteen de operaties die we nog uitvoer op dat moment hebben we uh, afgerond en daarna hebben we alle operatiekamers uh, stilgezet, uh, inspectie voor de gezondheidszorg ingericht. en meteen de fabrikant opdracht gegeven om alle acht oka's te controleren op die verlichtingsunits. De oka's worden nu steriel gemaakt en kunnen in de loop van de middag weer worden gebruikt. Moslims die in Duitse profclubs voetballen hoeven zich op speeldagen niet aan de Ramadan te houden. Dat heeft de centrale Moslimraad in Duitsland verklaard. Tot 29 augustus mogen moslims van zonsopgang tot zonsondergang niet eten en drinken. Een sportprestatie op niveau is dan uitgesloten. En daarom mogen de betreffende voetballers de vaste dagen later inhalen, heeft de Duitse moslimraad besloten. Het weer. Zonnige periode met maximaal tussen 24 graden aan zee en 28 landinwaarts. Aan de kust vanmiddag een koele zeewind. Morgen opnieuw zomers warm, maar smiddags ook kans op een regen of onweersbui.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 je Fixe en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Met dit half uur aandacht voor de Arabische zomer. En in onze nieuwsrubriek Nieuws van Dichtbij. Uh, kwart over drie ongeveer. Drie collega's van de regionale omroep die vertellen over het nieuws in hun regio. En vandaag, vandaag steken we ons licht op in Groningen, de regio Rijnmond en Noord-Holland. Maar eerst aandacht voor het land waar de Arabische opstand begon.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 De Arabische lente begon in Tunesië. In slechts enkele weken werd het regime van dictator Ben Ali... begin dit jaar ten val gebracht. Tunesië krabbelt op en probeert de economie... die voor een groot deel op toerisme draait... weer aan de praat te krijgen. Daarbij heeft het land te maken met naar schatting... 1 miljoen vluchtelingen uit buurland Libië... waar de strijd nog bepaald niet gestreden is. Paul Kurpershoek reisde naar het toeristische eiland Djerba in Tunesië... om te zien hoe het verder moet met de vluchtelingen uit Libië. Wij proberen op alle manieren proberen wij de mensen te overtuigen dat het veilig genoeg is om hier te zijn. Um, maar ja, dat is, het, is, het is moeilijk om, om mensen te overtuigen van iets wat ze zelf in hun eigen hoofd hebben. En je weet het pas als je hier bent geweest, denk ik. Dat zegt Dharma van der Dam. Hij is namens de reisorganisatie Neckerman verantwoordelijk voor het verblijf van duizenden toeristen in en rond het eiland Djerba in Tunesië. Hoewel er dus minder toeristen op het eiland zijn, zie je dat in het straatbeeld niet terug. Opvallend is het grote aantal auto's met een Libisch kenteken. De Libiërs die hier rondrijden, dat zijn de mensen die hier voor langere tijd besluiten naartoe te komen. Blijkbaar uit te zitten tot Gaddafi verdwenen is. Die vind je niet in de toeristische zone, die vind je niet in de verschillende hotels. Omdat die meer in privé appartementen zitten of privéhuizen. En met name rond de dorpen die hier in Djerba zijn. Ik werk als an accountant en ik left because mijn company they closed down. So ik had to leave because you know, ik money en ik werk en ik doe niets, So I had to leave. Op het strand van Djerba ontmoet ik een van die vluchtelingen, Ali Nasser, een jonge accountant. Hij is gevlucht uit Libië toen het internationale bedrijf waarvoor hij werkte stil werd gelegd vanwege de onlusten. En nu zit hij alweer maanden in Tunesië en heeft niets om handen en dus ook geen inkomen. Uh, I think roughly around Ja, uh, yeah. in uh, a lot of... Volgens Ali verblijven er momenteel ongeveer 1 miljoen Libiërs in Tunesië. De meeste wonen op zichzelf, maar enkele duizenden verblijven in kampen in de woestijn bij de Libische grens. Er zijn 1 miljoen Libiërs in Tunesië. Vooral in de laatste twee maanden. De UNHCR huisvest hier, midden in de bloedhete woestijn... een kleine 10.000 mensen uit Libië. Ongeveer 4.000 van hen zijn Libiërs... die ervoor kiezen om zo dicht mogelijk bij huis te blijven. Deels ook wel noodgedwongen, omdat ze het aan middelen ontbreekt... om, net als Ali Nasser, verderop in Tunesië een beter onderkomen te vinden. Ongeveer 6.000 van hen zijn geen Libiërs. Het gaat om Afrikanen uit landen als Tjaat en Tunesië die in Libië verbleven toen de revolutie uitbrak. Ze zitten vast in dit aparte kamp omdat van hen vastgesteld moet worden of ze echte vluchtelingen zijn. En dat kost blijkbaar veel tijd. Mijn naam is Idris Awil. Ik ben een Somaliër. Ik heb de civilisatie in Libië. We zitten in Sousa-Kamp, in Tunisia. De, de Somaliër Idrish Aoui woont met zo'n 500 landgenoten al enkele maanden in kamp Sousha. Ze kwamen in Libië terecht in de hoop via dat land Europa te kunnen bereiken. Weg van de burgeroorlog en de honger in eigen land. Maar ze werden overvallen door de revolutie in Libië. De situatie in het kamp is volgens Aoui vreselijk. De hitte van de woestijn is ondraaglijk voor zieke mensen, zwangere vrouwen en kleine kinderen. mensen, kinderen... We are tired, de refugees, because we come from komen. Our country is continuous last 20 jaar, on the sea Eindeloze rijen, tenten, keurig in het gelid. De voorkant en de achterkant opengeslagen. Sommigen met twee daken erop om de warmte enigszins buiten te houden. Maar het is uh, ondoenlijk, want het is hier overal verschrikkelijk heet. De tractoren rijden af en aan met uh, voederen, met eten, met water... Want hier midden in de woestijn, in de middle of nowhere letterlijk, is helemaal niets te krijgen. Maar er wonen hier wel mensen. Dit is a Somali community. Dit is my town. Ik kan show you inside. Ja. Dit is, dit noemt hij de Somalische gemeenschap hier in het uh, vluchtelingenkamp. We komen bij een tent. UNHCR staat erop. Een tent met vrouwen en kinderen staan tijlen met water voor. Een slang insteekt. We mogen even binnenkomen. Kan ik komen in? Kan ik komen? Dank Hallo. Hallo. is so een prachtig klein mannetje op de arm. En twee vrouwen en een man zitten of liggen half op matrassen. Hoe oud is de child? Hoe oud is hij? One year. Een jaar. Een jaar. So she was a little baby when she came here. Ze was nog maar heel klein toen ze hier kwam. She was born in prison in Libya. In prison. This little child? Ja, yeah, child. Het kindje was ook in de Libische gevangenis, zoals kennelijk heel veel van deze Somaliërs. We want the place, the best place. The place, the place we can get job, education. Please, one minute. Because we don't have country. Everybody knows. Everybody knows another land, another Europe I can get job education development I know people like you in the Netherlands who are illegal yeah. who have no job who are in big trouble, okay? Okay, if you are Somali people we are we are thinking. if you reach if you reach the Netherlands you can't get everything It's not true het is natuurlijk. Deze man denkt dat als je Nederlands binnenkomt, dat je daar de hemel op aarde vindt, en ik probeer hem dan te, daarvan te overtuigen dat dat niet waar is. Maar heb ik wel recht van spreken, want hier in het kamp is de hemel verre van op aarde. The UNHCR is not working well. It is slowly working here, not fast. I come in the March one. Up to I did not get any interview for UNHCR. Idris Aoui, Aoui verwijt de UNHCR traagheid. Hij zit al sinds begin maart in dit vluchtelingenkamp en er is nog altijd geen zicht op uitsluitsel of hij en zijn landgenoten zullen worden erkend als echte vluchtelingen. Sasha Matthews van Artsen zonder Grenzen, die een medische post in het kamp hebben, onderschrijft de kritiek op de bureaucratie van de UNHCR. Als de internationale gemeenschap hiervoor kiest, zal ze voor humanere opvang moeten zorgen. If uh, people are are expected to, to stay here uh, to for, for the, the bureaucratic system of uh, uh, asking for asylum and then resettlement, that there is this bureaucratic delay, then fine, okay. But then the uh, services, the adequate uh, uh, services, should be provided, and people should be living in, in a comfortable environment uh, until uh, until they are resettled or uh, or, or, or rejected. <laughs> Terug naar het strand van Djerba en Ali Nasser, een van de andere Libische vluchtelingen. Want zij zijn aanzienlijk beter af. Zij huren appartementen en privéhuizen en wachten daar op betere tijden. Werken kunnen ze niet, maar hoe komen ze dan aan geld? De meeste hebben in Tripoli, Tripoli geld van hun bankrekening, have bankrekening opgenomen houses, of in contanten meegenomen. To pay their, their veel van hen betalen uit hun eigen zak en worden geholpen door liefdadigheid om de huur te betalen en voedsel te kopen. Dat is niet genoeg, maar ze kunnen overleven. But I mean Dickens can survive with it. Yeah. For the meantime, you know. Some of the Libyans that live in Europe, they live in America, they have money, so they donated for the in Europa en Amerika wonen vermogende Libiërs die geld geven aan de Libiërs in Tunesië. Vele van hen moeten het zien te redden met 50 euro en niemand weet hoe lang dat nog gaat duren. Dus Libiërs in het buitenland springen bij en zelfs Tunesiërs stellen hun huizen open om vluchtelingen op te vangen. Zo werkt het. Mm. Ali zelf heeft familieleden in Tunesië bij wie hij kan wonen. Ook geholpen door de liefdadigheid van rijke Libanezen in het buitenland. En hij heeft een beetje geld van zichzelf. De situatie in Tripoli is nu erg slecht. Maar als Gaddafi vertrekt wordt het de beste stad van de wereld. Meegeluisterd heeft Astrid van Genderen Stort, woordvoerder van de UNHCR... de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde, Sta Ver Verenigde, Staat, Verenigde Naties. Mevrouw van Genderen, goeiemiddag. Goedemiddag. Ja, Er zit wat vertraging op de lijn, niet voor niets. U bent op dit moment in Beirut, maar goed op de hoogte van de situatie... waarin de vluchtelingen uit Libië verkeren. Uh, er zitten in Tunesië, zoals we konden horen... dicht bij de Libische grens in Kamp Susha, zo'n 6.000 vluchtelingen. Afkomstig uit landen als Somalië en Tjaat. He, maar op het moment dat ze moesten vluchten verbleven zij in, uh, in Libië. Nou zitten zij al een half jaar te wachten op erkenning als vluchteling. Hoe komt het dat uw organisatie daar zo lang over doet? Er zitten uh, iets van uh, 3000 in Susha zitten er iets van 3000 mensen die uh, als vluchteling uh, even erkend kunnen worden. Het duurt heel lang. Dat ten eerste uh, een vluchtelingenstatus betaal, betaal je niet in vijf minuten. Je moet dat in een uitgebreid interview doen en uh, achtergrondgegevens checken. Er zitten er mensen die al de vluchtelingenstatus hebben, maar die nog op het wachten zijn op een op een hervestiging. En dat duurt ook heel erg lang. De landen die daarbij betrokken zijn hebben hun eigen quota, hun eigen beleid, hun eigen screening. En soms duurt dat maanden, zelfs meer dan een jaar kan het soms duren. En wij hebben al snellere procedures in werking in deze kampen, maar helaas duurt het gewoon erg lang. En wie moet dan wat doen om deze situatie te verbeteren? Uh, ten eerste uh, zijn wij uh, vanaf het begin al heel erg hard bezig... om zo snel mogelijk deze mensen als vluchteling te herkennen... en hun dossiers aan te bieden aan de verschillende landen. Maar het hangt ook van, de, van de, uh, de, de verschillende landen in Europa, Amerika, uh, Canada af om zo snel mogelijk uh, hun interviews te doen, zo snel mogelijk hun medische testen, en hun veiligheidstesten en alles te doen. En uh, deze mensen uh, hervestigingsplaatsen aan te bieden. En we weten dat helaas zijn er over de hele wereld, er zijn miljoenen vluchtelingen, maar er zijn maar een paar honderdduizend misschien, uh, een miljoen uh, hervestigingsplaatsen te krijgen. Dus het blijft heel erg moeilijk. We kunnen niet zomaar een oplossing bieden voor deze mensen. En in de tussentijd kunnen we alleen maar proberen om de situatie zo goed mogelijk als we kunnen voor hen te houden. Ja, want die, laten ja, we zeggen, dat is heel moeilijk. Ze worden in de woestijn opgevangen, slechte omstandigheden: hè, geen water, voedsel, stroom, alles moet daar naartoe gebracht worden. Is, is dat nou de plek om, om die mensen op te vangen? Kan dat niet ergens anders? Uh, het is absoluut niet de plek om de mensen op te vangen en helaas, uh, we zouden het heel graag ergens anders willen doen, maar we zijn afhankelijk van de Chinese regering. Mm -hmm. en ik, moet, ik moet hierbij zeggen dat de Chinese regering heel erg gastvrij is geweest, want in een heleboel landen, vooral, bijvoorbeeld in Egypte, mochten we niet eens een, een kamp uh, creëren. In Tunesië hebben we dat gecreëerd, maar dat kon alleen op deze plek. En natuurlijk een plek. Ze moeten niet in de woestijn zitten. Het is daar heel erg warm en, en, uh, en hele moeilijke levensomstandigheden. Ze hebben wel water, ze hebben wel douches, ze hebben wel toilet, ze hebben wel eten. Ze, zijn, ze zitten wel in tenten en de kampen zijn groter of de tenten zitten verder uit elkaar dan, dan bijvoorbeeld in, in kampen in Afrika hebben. Dus de situatie is relatief beter. Maar het is natuurlijk een vreselijke situatie. En als ik zelf als ik de macht in handen had of de kans had, dan zou ik het kamp op een veel menselijke plek zetten. Maar helaas kunnen wij dat niet kiezen. We zijn afhankelijk van de plaatselijke regering. Ja, heel veel succes met um, ja, deze, dit project zou je kunnen zeggen. Ja, Dank u wel uh, en hopen dat zij een, een, een betere toekomst hebben, zo snel mogelijk. Allee, moi un peu d'amour ce soir. Il faut oublier les conseils de ta meilleure amie. Donne-moi un peu de toi pour voir. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas devenir ton mari. Aidétons-toi et dis-moi oui ce soir. Au clair, et si on tirait au clair, cette attirance passagère. Ça nous sortira d'affaire oh clair oh clair Mijn mots d'amour mousse super Le résultat me désespère Et ça ne date pas d'hier oh clair Allez donne-toi un peu d'amour ce soir Il faut refermer le roman sur ta table de nuit.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 In de zomermaanden richten we ons rond dit tijdstip elke dag op nieuws uit de regio. Vandaag steken we ons licht op in de provincies Noord-Holland, Groningen en de regio Rijnmond. We beginnen in Amsterdam, want bij RTV Noord-Holland zit Peter Maarsen. Peter, goedemiddag. Dag Thijs. Waar gaat het nieuws bij jullie over? Nou, Een gesprek van de dag in onze provincie is natuurlijk die enorme explosie gisteravond op het Alkmaar de Meer. Een uh, explosie op een speedboot die uh, tussen twee andere boten in lag. Waarbij negen gewonden vielen. Een 42-jarige vrouw en haar 11-jarige dochter die zijn zwaar gewond naar het brandwondencentrum in Beverwijk gebracht. En vier andere kinderen en drie volwassenen hebben eerst een tweede graads brandwonden opgelopen. Nee. Het was echt een, een, een enorme klap in de buurt van het eiland De Wouden op het Alkmaar de Meer. Dat is een eiland, daar staan enkele tientallen woningen. En, en watertoeristen die kunnen daar hun tocht beginnen op het meer... of hun tocht eindigen in een van de restaurantjes. En mensen hebben op dat eiland een enorme uh, luchtdrukverplaatsing gevoeld. De ramen van de woning op dat eiland die, uh, trilden echt in hun sponningen. Dus het was echt een hele harde klap ja, met dus hoor. uiteindelijk negen gewonden. Wat ik ervan hoorde is dat het echt gewoon echt een ongeluk is geweest, hè? Ja, nou, het, uh, eigenlijk is de oorzaak nog niet geheel duidelijk. Uh, er wordt op dit moment een drijvend ponton gebouwd. Daar wordt een kraan op uh, geplaatst. Want die motor van die speedboot die ligt nog altijd op de bodem van het Alkmaardermeer. Okay. Die gaan ze proberen te bergen. En dan wil het uh, Korps Landelijke Politiedienst uh, uiteraard die motor graag onderzoeken... om te kijken wat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 Ja, mensen dus die uh, daar direct ook ter plekke waren. De brandweer was er overigens ook heel snel, Thijs. Want uh, die oefenen altijd op het meer op maandagavond. Okay. En uh, de meeste brandweerlieden die waren er dus al voordat hun pieper was, uh, was afgegaan. Um, ja en Het is natuurlijk het gesprek van de dag in de provincie. ja, ja We hebben een, een watersportrijke provincie. En uh, het gaat natuurlijk ook op de westen en de Plassen bij Aansmeer... bijvoorbeeld over dat enorme ongeluk. Ja. Oké, okay, nog andere dingen bij jullie? Ja, heel kort even. Een opvallend verhaal gebeurde in Zaandam. Daar kwamen twee vrouwen uh, s'avonds thuis. Die zagen de balkondeur van alle raden en alle ramen van hun woning openstaan. En toen werd er natuurlijk meteen gedacht aan een inbraak... en de politie werd gebeld. Toen was er snel uh, één agent, die ging via de regenpijp naar boven... om in de woonkamer te kunnen kijken. En die riep direct om versterking, omdat hij een figuur aan tafel zag zitten. Dus de inbreker was nog binnen. Toen kwamen er vijf politieauto's ter plekke, veel commotie. Die agenten gingen de woning binnen... en toen bleek uiteindelijk dat er een Abraham-pop aan tafel zat. Oh. Die uh, was gemaakt voor de vijftigste verjaardag van de vader... van één van de vrouwen. Er was overigens ook wel daadwerkelijk ingebroken. Dus uh, sieraden en geld waren weg, maar de, ja, echte, de, echte, de, combinatie. Echte, de echte inbrekers waren dus ook al vertrokken. Oké, okay, dankjewel. Peter Maarsen vanuit Amsterdam. We gaan gauw door naar Groningen, want daar zit in de studio van RTV Noord... Remy van Mannekes. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waar gaat het bij jullie over? Nou, ik zag in de tv-lijst voor vanavond iets over een muggenplaag. En ook de paddenstoelen schieten dit jaar eerder uit de grond... door de vocht van de afgelopen weken. Kortom, het is ook zomer in Groningen. Mm -hmm. Gelukkig is ook de persdag van FC Groningen vandaag. De FC is natuurlijk van ons allemaal in Groningen. De uh, open dag uh, van FC Groningen trok onlangs meer dan 20.000 bezoekers... om okay. aan te geven yeah. hoe erg dat leeft. En het debat gaat eigenlijk de laatste dagen... vooral over wie nu in het doel moet bij FC Groningen... En uh, Huistra, de trainer van FC Groningen, heeft inmiddels zijn keuze gemaakt. Hij kiest voor Brian van Lo. Luciano stond het afgelopen seizoen natuurlijk uh, onder de lat. En ook een aantal seizoenen daarvoor. Maar dat ging uh, wisselvallig. Uh, in de voorbereiding deed hij toch wel weer redelijk. Maar de laatste wedstrijden toch ook niet echt heel erg goed. Dus Huistra heeft gekozen voor Brian van Lo. Dat leidde gisteren nog tot een spreekverbod voor Luciano. Oh. Maar dat heeft de club nu ook weer ingetrokken. Er was geen spreekverbod. Maar Huistra heeft het wel weer gezegd. Uh, dat er wel een spreekverbod was. Kortom, uh, uh, wat gedoe over de keeper van FC Groningen. Maar dat hoort ook een beetje in zo'n aanloop naar zo'n nieuw seizoen. Zo'n zo laatste week, hè. dit weekend, gaat het natuurlijk allemaal beginnen. En wat eigenlijk toch al heel erg uh, lastig is natuurlijk... dat die transferwindow pas sluit op 1 september. Ja. Dus iedereen hier in Groningen toch een beetje aan het billen knijpen. Want Matafs, de spits die vorig seizoen nog 15 goals maakte, blijft hij nou uiteindelijk of blijft hij niet... En uh, dat, zijn toch wel een beetje de, ja, dat is toch wel het gesprek van de dag nou, hier, toch, Als dat het uh, nieuws van, uh, van de regio is, dan zou ik zeggen... prachtige provincie, hou vol. We Doe gaan we. gauw door naar Rotterdam. Daar zit in de studio van RTV Rijnmond Ruud de Boer. Ruud, goedemiddag. Dag Thijs. Ja, over Feyenoord hoeven we het niet te hebben. Want dat nee, hebben we... alsjeblieft niet. Nee, he? He? <laughs> maar gaat het wel over bij jullie? Nou ja, de islamitische vaste maand Ramadan is weer begonnen. En dan mag er dus tussen zonsopgang en ondergang... niet gegeten of gedronken worden. Maar dus ook geen medicijnen... En dan is het oh. zo dat moslims die een gezondheidsrisico lopen... die hoeven niet mee te doen per se met de ramadan. Maar velen willen het wel. En nou willen de apotheken afspraken maken... voor persoonlijk advies over medicatiegebruik tijdens de ramadan. En we hebben straks een gesprek met een apotheekhouder... in de Rotterdamse wijk Spangen. Ja, daar wonen veel moslims. Uh, want het gaat nogal vaak mis. Denk bijvoorbeeld aan antibiotica. Uh, va vaak moet je daar drie maaldaags van slikken. En bovendien moet je ook die kuur echt afmaken. Dat wordt ook altijd gezegd bij antibiotica. Maar sommige moslims die slikken tijdens de ramadan... alle drie die antibiotica pillen tegelijkertijd in. En dat dan niet de bedoeling zijn. Nee. En die apotheken zijn erop uit dat ze wel degelijk... Drie per dag gaan slikken waarschijnlijk. Ja, nou in ieder geval dat ze wel voorlichting geven. Eh, of in ieder geval dat het inzichtelijk wordt... wat voor medicijnen eh, bepaalde eh, mensen slikken. En, en wat de gevaren eventueel zijn... als ze daadwerkelijk eh, die Ramadan-regels ja. stringent naleven. Want eerder vanmiddag hoorden we in het nieuws... dat voetballers bijvoorbeeld mogen drinken tijdens eh, de ramadan. Dus dan zou hier ook een uitzondering voor gemaakt nou, dat kunnen worden, lijkt me. <laughs> <Ja>. Nog <laughs> ander medisch nieuws? Ja, nou, dat is grappig inderdaad. Daar staat, nou ja, medisch. Ja, nou, je kunt het medicatie noemen. Er staat uh, op dit moment de eigenaar van de lingerie shop uit Vlaardingen voor de rechter, uh, want de eigenaar wordt ervan verdacht dat hij stiekem van onder de toonbank nep Viagra-pillen heeft verkocht en daar zou hij 65.000 euro mee hebben verdiend. Zo ja, en die rechter die gaat het wel hoog opnemen, is het vermoeden. Want die Viagra, die dus niet officieel is, kan natuurlijk levensgevaarlijk zijn. En ook zou hij andere uh, middelen illegaal hebben verkocht, zoals Sialis uh, en Lilly. Ik weet echt niet wat het is thuis. Ik kan het net vragen. Ja, daar was ik al bang voor. Maar wel dat je daar in Nederland een recept voor nodig hebt. En van die cialis die, die, die of kialis, daar kan een erectie ontstaan die langer dan vier uur kan duren. En dat is niet fijn. Oké. Okay. Want daarna kan er pijn op de borst ontstaan. En nog erger beroertes, hartaanvallen, wat dies meer zijn. Dus uh, ja, deze meneer, deze eigenaar van de lingerie shop, uh, lingerie shop uit Vlaardingen. Die heeft heel wat uit te leggen. Ja, echt. goed dat er uh, opgetreden wordt, zou ik zeggen. Dankjewel. Vanuit Rotterdam, Ruud de Boer van ATV okay. Rijnmond. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van Dit is de Dag voor Vandaag. Ik verwijs nog even naar onze website, ditistedag.nu... voor als u iets wilt teruglezen, bijvoorbeeld het ge gedicht van de dag of luisteren. Um, zo dadelijk Villa VPRO. Ger Jochems, wie hebben jullie te gast? Hallo, onze gast is socioloog en Amerika-kenner Frans Verhagen. En we, hebben, we gaan het natuurlijk met hem hebben over die bizarre staatsschuld van de Verenigde Staten... die inmiddels verhoogd is naar 16.000 miljard dollar. En volgens Wagen is Amerika dan ook een land in neergang. Verder, de politieke druk op premier Rutte om afstand te nemen... van hoe Wilde zich opstelt in het islamdebat neemt enorm toe. Want door het drama in Noorwegen zijn de toon- en woordgebruik... van Wilde ineens weer actueel geworden. U weet het vast nog wel, hij had het over islamitisch stemvee. En moskeeën noemde hij haatpaleizen. En daar gaat het over in ons politieke panel Na Vieren. Maar eerst het nieuws natuurlijk, met Juri Stubenitsky. Radio 1, het NOS-journaal. De 23-jarige Mandy Pijnenburg is in november 2009 al voorwaardelijk vrijgelaten op de Dominicaanse Republiek. Ze mocht dat niet bekendmaken omdat ze moest vrezen voor haar veiligheid. Pijnenburg werd in 2006 gearresteerd met ruim 20 kilo harddrugs in haar koffer. Volgens haar hadden loverboys haar gedwongen de kook te smokkelen. Die zouden achter haar aan kunnen komen als ze wisten dat ze op vrije voeten was. Bijnerburg werkte op de Dominicaanse Republiek en kreeg financiële steun van onder meer haar familie en de ambassade. Ze werd vandaag op Schiphol herenigd met haar ouders. De kosten van het opruimen en opslaan van het bluswater van de brand bij Chemiepak moet worden betaald door de gemeente Moerdijk. Dat heeft het Hof van Den Bosch bepaald. Na de brand is het vervuilde bluswater opgeslagen op een schip. En de gemeente moet er ook voor zorgen dat het bluswater uit het schip wordt gehaald.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 ANB Verkeersinformatie. Files staan er op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Kootwijk en Stroe 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. En de A2 Utrecht naar Den Bosch bij Nieuwegein-Zuid 2. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn hier op Radio 1 bij u tot half vijf. En zometeen praten Ger en ik met journalist en Amerika-kenner Frans Verhagen... over de wurgende politieke en economische toestand... waarin Amerika zichzelf heeft gemanoeuvreerd. En hoe dramatisch zullen de gevolgen daarvan nou weer zijn... voor de toch al groeiende kloof tussen de verschillende etnische groeperingen. En na vier uur ons eigen politieke vragenuurtje. Want Ger, de Kamer is dan wel met reces... maar vragen zijn er natuurlijk altijd. Bijvoorbeeld over die oplaaiende woordenstrijd tussen Wilders en de oppositie. En de ja. over de stilte van de kant van premier Rutte en daarover. Waar, en steeds meer partijen storen, zegt eraan. Mm -hmm. En natuurlijk ook vragen over dat gerommel met die miljarden voor Griekenland. De vraag of ja. dat knulligheid is... of dat het een hele slimme strategie is van minister De Jager en Rutte... die niemand kan doorgronden. Nee, het maar het komt afgezien. wel uit dat het anders lag. Dus. Goed, daarover dus na vier uur. Geef uw mening over alles wat u bij ons hoort... via onze site villavpro.nl dit is Radio 1 Villa VPRO. De mislukking nabij, dat staat sinds vandaag groot op een poster... in de Amsterdamse boekhandel. En volledig tegen de tijdgeest in, verschijnt als dus het goed is... in september een nieuw literair tijdschrift met de titel Das Magazin. De mislukking is de naam van het eerste nummer. De initiatiefnemers zijn Twan Donk en Daniel van der Meer... en zij proberen het nulnummer van de grond te krijgen via crowdfunding... En dat is geloof ik zoiets als dat je via je website voor de kunst.nl uh, het initiatief kan steunen. En de bedoeling is dat je dan minimaal 10 euro overmaakt. Aan dat telefoon initiatiefnemer Daniel van der Meer. Goedemiddag. De mislukking, dat is de eerste titel. Ja, dat is het thema van het eerste nummer. Dat, dat is geen fijn begin. Ja, nou ja, het, uh, het allitereert mooi met uh, dat magazine. En uh, uh, ja, het, het is natuurlijk vraag om moeilijkheden om een literair tijdschrift te beginnen net... Een paar weken nadat uh, bekend is gemaakt dat ze een beetje alle subsidies... op uh, literaire tijdschriften gekort of uh, gesnoeid worden. Ja. Uh, is het een uh, soort van tevoren al indekken? Een apologie al bij voorbaat van jongens, nee, het is leuk geprobeerd, niet. maar... Oh, gelukkig geluk, geluk, maar. Het wordt met afstand het beste literaire tijdschrift dat er ooit verschenen. Is, Kijk, natuurlijk. zo mogen we het horen. Oké, okay, maar de mislukking staat op de inhoud van het eerste nummer. Hè? Waar gaat het over, dat eerste nummer? Nou, het eerste nummer heeft de mislukking als thema en... Uh, Erin staan dan twee korte verhalen, een briefwisseling en een gedicht. Het is eigenlijk uh, de, het is een nulnummer. Mm het -hmm. eerste echte nummer komt in uh, december uit en daar zal meer in staan. Uh, maar de briefwisseling zal tussen uh, Jan-Jaap van der Wal en, en uh, da <tieft> Daniel van, van Vos zijn En een gedicht van Pepijn Lane van de heer vertegenwoordiger. Ja, um, er zijn veel literaire tijdschriften, ja, geweest moet je bijna zeggen. Wat gaan jullie toevoegen met jullie uh, nummer? Um, nou, we merken dat er een uh, publiek is, een jong publiek, dat uh, nauwelijks weet heeft van het bestaan van literaire tijdschriften, maar nou ja, wel gewoon geïnteresseerd is in essays, korte verhalen en gedichten maar die gewoon uh, niet bereikt worden door het bestaande aanbod. En onze, ons idee is dat wij dat wel kunnen met mm -hmm. uh, magazine. Mm -hmm. En het wordt wel gewoon een papieren uh, editie. Ja, nee, ik, ik vraag me ineens af, uh, als het vooral ook gericht is op een jong publiek... dacht ik, nou misschien doe je dan gewoon ook heel modern meteen alleen maar via... Oh nee, maar dat, dat, dat is een misvatting hoor. Jongeren houden ook erg van papier, maar het Gelukkig. moet er wel mooi uitzien. En uh, bij ons zal er heel veel aandacht uitgaan naar uh, de vormgeving van het blad... En uh, dat is zeker iets wat ons, wat ons dan onderscheidt van de rest van het bestaande aanbod. In de meeste literaire tijdschriften, tenminste als er weer een literaire tijdschrift opgericht wordt... dan zie je altijd weer de bekende namen. Dat is al dertig jaar hetzelfde. Gaan jullie dat anders doen? Qua auteurs? Uh, ja, nou, ik weet niet precies welke naam je dan in gedachten hebt als, uh, als bekende namen. Maar... Nou, grote, grote literatoren van Nederland die, die altijd gevraagd worden om erin te schrijven. Gaan jullie jonge mensen bijvoorbeeld vragen? Ja, nou ja, bij ons is, uh, is de oudste medewerker volgens mij jan -Ja van der Bal. En die is uh, nou ja, uit 1979. Dus uh, ja. het is allemaal jong. En uh, nou ja, dat willen we ook uh, zo voorhouden door niet de gekende literatoren te vragen... maar zelfs ook niet de ongekende li literatoren alleen. Maar ook mensen die op een andere manier hun uh, vaardigheid met taal hebben bewezen... door. Als cabaretier of als, uh, kunst, als um, muzikant of kunstenaar uh, actief te zijn geweest. Ja. Okay, Zoals, niet, alleen, uh, niet alleen schrijvers of dichters. Nee. nee. Jullie hebben 5000 euro nodig. Uh, ja. Schiet het een beetje op? Ja, eigenlijk wel. Oh. Uh, we zijn er nog niet. Uh, dus via voordekunst.nl uh, kan iedereen bijdragen. Maar we zijn vorige week begonnen. Uh, ook omdat we uh, nou ja, een blad willen zijn dat gelezen wil worden. Dus dan is de eerste test. Of je, of je lezers nog zonder een blad te hebben ja. uh, aan je kunt binden. En uh, dat is het idee van crowdfunding. En we zitten na een week op uh, 66%. Ja, dus, uh, nee, nou ja, dat gaat uh, boven verwachting goed. Dat hadden we zelfs wij niet verwacht. Ja, 5000 euro is natuurlijk niet zoveel. Maar de eerste oplage is ook 250 exemplaren. Ja, dat kan alleen. wel eens een collector's item worden dan. Ja, nee, zeker. Uh, de, als, en uh, het is ook zo. Als de 100% bereikt is, dan. Uh, dan is dat het. Dan uh, is de rest te laat. Dus, uh, en heb je behalve mensen die uh, nu al geld geven... Uh, ook mensen die zich aanmelden van... joh, ik, zou, ik wil in dat bad, uh, blad publiceren. Hier ligt mijn kans. Ja, ja dan uiteraard. Dat mm -hmm. zijn dan helaas niet de mensen waarop je zit te wachten. Oh. Uh, ja, dat is dan wel jammer, zeg. <laughs> uh, nou ja, dat zijn... Uh, de, degene die zich als eerste aangesproken voelen zijn... Dichters met uh, tamelijk onuitspreekbare uh, dichtbundels uh, op hun naam. Uh, maar goed, uh, we, ga, we zijn nu eerst bezig met het nulnummer. En uh, we zullen zelf ook vooral op zoek gaan naar uh, auteurs voor het, uh, voor het nummer daarna. Oké. Okay. Daniel van der Meer van. Uh, Dat is een magazine waarvan het nulnummer dus uit gaat komen. En bent u geïnteresseerd en wilt u geld kwijt of misschien wel uitspreekbare dichtbundels? Gaat u dan naar voordekunst.nl. Daar leest u van alles meer over dit initiatief. Hartelijk bedankt. Als het maar niet van het hermetische gelul hoort. <laughs> Zeker niet. Oké, okay, dankjewel.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 got hard and go in your way <Klacht> Noah and the whale life goes on dat hoop je dan maar ja zo is dat. De kloof in rijkdom tussen blanke en zwarte Amerikanen is sinds de metingen in 1984 begonnen nog nooit zo groot geweest. Dat blijkt uit een analyse van bevolkingsgegevens door de Amerikaanse denkdenk -denk Pew Research Center. Blanke Amerikanen bezitten gemiddeld 20 keer zoveel als zwarte Amerikanen en 18 keer zoveel als Spaanstaligen. En met 2.400 miljard aan bezuinigingen in het vooruitzicht voor de komende tien jaar. Kan je je misschien voorstellen dat dat verschil alleen maar groter zal worden? Frans Verhagen, hartelijk welkom. Goedemiddag. Journalist, socioloog, Amerika-deskundige, schrijver. Hoofdredacteur van Amerika.nl. Amerika Amerika Even zeggen hoor. Je hebt gelijk. We zeggen je en jij, we kennen elkaar. Nou, weer is aan die bezuinigingen gaan, Ger. Ja, want aanstipte. dat is een onderdeel van dat compromis... wat vannacht in het Huis van afgevaardigden gesloten is. En dat uh, compromis ging eigenlijk ja, met name over de verhoging van de staatsschuld... naar maar liefst 16.000 miljard dollar. En Amerika stond namelijk op het punt om de rekeningen niet meer te kunnen betalen... maar door de Republikeinen en Democraten bij elkaar te, uh, te zetten... hebben ze op het nippertje toch een oplossing gevonden. Um je zou zeggen iedereen blij, want er is een oplossing. Maar dat was toch niet waar? Hè? Niet iedereen was blij. Ik weet niet of iedereen blij was, ik was er niet blij mee. Want het was een totale farse. het is een compleet zomertheater. Ja. Er is niks opgelost, er was ook geen probleem. Alleen het, het probleem is dat het dat dat schuldenplafond verhoogd moest worden. Maar dat wisten we een half jaar geleden al. Want toen hebben ze een begroting aangenomen. Ook al met een compromis, waarbij ze wisten dat er een tekort was. Nou, dat moet gefinancierd worden, dan ga je over dat begrotingsniveau heen. President Obama heeft toen een serieuze fout gemaakt. Hij heeft toen niet in dat onderhandelingsproces dat schuldenplafond meegenomen. Hm. En daardoor hebben de Republikeinen het nu nog een keer kunnen uitspelen... en het was puur chantage. Het ging niet over begroting, het ging niet over bezuiniging... het ging over het schuldenplafond. En daar hebben zij een bezuinigings-begrotingsstrijd van gemaakt. Dat hebben ze, daarmee hebben ze Amerika op de randje van... Uh, nou ja, is onzin, want ze zijn natuurlijk helemaal niet bang goed. Mm -hmm. Maar het heeft iedereen in spanning gehouden, het heeft de markten beïnvloed... en het ging echt helemaal nergens over. Het was puur politiek. Het was chantage van de Republikeinen... Maar wat, moet je, Frans, wat zou je dan moeten doen om dat tegen.? Want het was een chantage van de Republikeinen. Jij hebt ook al eens ergens gezegd: chantage helpt alleen als je meedoet. Maar hoe had je niet mee kunnen doen als Obama? Nu, op dit moment. Nu, op dit moment. Uh, nou, hij had bijvoorbeeld kunnen zeggen: van, ik, laat dat, ik, ik ga onder alle omstandigheden uh, dat schuldenplafond verhogen. En ik, daar wordt een voorstel voor ingediend. En dan mogen jullie, Republikeinen, het afstemmen dan zijn jullie verantwoordelijk voor de problemen. Ja. Nou, had hij is zijn nek uitgestoken en gezegd van... jongens, ik ben bereid om het te doen, want ik ben verantwoordelijk. En dan onderhandelen we over die bezuinigingen later nog wel een keer. Maar dat dat trapte, was één optie geweest. Maar dat trapte ze niet in. Nou, dat heeft hij niet aangeboden. Nee, oké. Okay. Hij is gaan onderhandelen. En wat het, het rare is... er lag een hele interessante deal voor de Republikein op tafel. Hè? Want je hebt nu over 2600 miljard... Dat heeft een deal gelegen drie weken geleden met 4.000 miljard bezuinigen. Hm. Inclusief op de gezondheidszorg voor de bejaarden, dat heet Medicare. En de AOW, de Social Security. Maar dus dat allemaal, allemaal dingen waar de democraten dol op zijn. En daartegenover stond 1 miljard, of sorry, 1.000 miljard... aan het terugdraaien van belastingvoordeeltjes voor de rijken. Hm. Het leek ons een mooie deal. Uh, ook voor de Republikeinen heel goed, want veel bezuinigd, veel anti-overheid... Maar ze verdomden het. Die Tea Party, met name... Want het gaat natuurlijk ook om een is Een onderdeel, van de, de, van, die onderdeel ja. van de Republikeinse Partij. Binnen de partij is een geweldige gaande. Die Tea Party wenst niet akkoord te gaan... met welke vorm van belastinghervorming dan ook. Dus ze hebben de beste deal laten lopen... om nu, wat volgens mij een tamelijk nutteloze deal is, te krijgen. Want wat krijgen ze nu? Maar Vier... ik is Eén groot chantageproces. Want de Tea ja. Party, extreem rechts binnen de Republikeinen, chanteert de wat gematigde Republikeinen. Zo en daardoor worden de, de Democraten weer gechanteerd. Zo is dat. Ja, maar eventjes, goed. Maar dan gaat natuurlijk wel die meneer Beuner, die speaker van het huis, die gaat daar wel in mee. Want die wordt daardoor het, ja, het slachtoffer van zijn eigen partij. Maar even nog terug in het proces. Waarom ja. heeft Obama dat niet aangeboden? Waarom heeft hij het niet aangedurfd om te zeggen: uh, Als jullie, uh, hoe heet het, als we die. Uh, Nee, wat had, had hij nou gezegd? Ja, hij had kunnen zeggen, ik ga eenzijdig dat schuldenplafond verhogen. Ik doe ja. maak ervoor een wetsontwerp en dan, en dan, dan, jullie kunnen, dan kunnen jullie afstemmen. Af. Ja, precies. Ja, dat heeft hij niet gedurfd. Hij pro pro probeert toch steeds boven de partijen te staan? Hij probeert mensen bij elkaar te krijgen. Maar als je nou al drie jaar lang door die republikeinen voor je hoofd geslagen bent... iedere keer weer, ja. en iedere keer weer eigenlijk door de pomp gaat... want dat is, heeft Obama nu al een paar keer gedaan. Ik, ik klink erg negatief over hem, zo, zo bedoel ik het niet, maar... Hij had zijn politiek zijn nek wel eens uit mogen steken. Uh, stel dat hij een toespraak had gehouden. En gewoon tegen de bevolking zegt van beste mensen. Het gaat over uw overheid. Ja. Het gaat niet over die overheid van de Republikein. Het gaat over uw voorzieningen. Bent u bereid om dit en dat en, zus en zo in te leveren? Dan kunnen we daarover praten. Dan moeten we een serieuze discussie hebben. Wat de rol van de overheid is. Mm -hmm. Want daar gaat het natuurlijk om. Ja. Kijk, de basis van het hele debat, en dat is ook in Nederland zo... en ook in Duitsland, ook in Frankrijk, overal op het moment... hoe ver willen wij de overheid uh, accepteren? Wat willen we ervoor betalen? Wat willen we voor voorzieningen hebben? Nou, ja. Daar kun je over discussiëren, daar kun je over van mening verschillen. Mm -hmm. Maar niet over dat schuldenplafond, want dat gaat helemaal nergens over. Maar waarom gaat het 16.000 miljard? Ja. Nou ja, je nou, zegt, ja. dus eigenlijk: het gaat om een staatsschuld die er is... en dus. Uh, uh, het gaat natuurlijk er nergens om als je zelf steeds maar kan zeggen... Ja, we, we doen nou, nou nog wat meer nee, en nou kijk, nog nee, wat meer nee, luister, en nou het, nog wat meer. Het gaat vandaag nergens om. Die schuld was er vorig jaar, die schuld was er 50 jaar geleden. Die schuld is er over 20 jaar en is die misschien anders van omvang. Op dit moment ging het alleen over dat bereiken van dat maximum. En dat wisten we in december al. Mm -hmm. Toen hadden we ook begrotingsonderhandelingen. was ook de dreiging dat de deuren van de overheid dicht zouden gaan. Blablabla. Bla, bla. Uh, daar hadden we toen over kunnen praten. Had je toen kunnen besluiten. En nu was het uh, eigenlijk irrelevant. Iedereen wist dat dat plafond bereikt zou worden. En ze hebben gewoon een spelletje meegespeeld. Maar nou is... waarom zijn die democraten daar dan in meegegaan? Nou, die hadden geen keuze. Uh, want als, uh, als Obama niet bereid is om eenzijdig dat, uh, dat op te hogen... Dan, dan zullen ze een overeenstelling moeten bereiken met de Republikeinen. Want die hebben de meerderheid in het huis van Afgevaardigden. Ja. Mm -hmm. ja. Niet in de Senaat, hè? Daar hebben we de democraten. Niet in de Senaat. Of, ja. Maar de Senaat heeft dan weer het probleem dat je 60 zetels moet hebben. Hè? Die, die beroemde, uh, hoe noemen ze dat... Uh, de filibuster-meerderheid. om überhaupt iets gedaan te krijgen. Nou, het is een heel lastig procedureel proces. Mm -hmm. maar inhoudelijk. Ging Zee, je gaat het nergens over. Maar masker, nee, en dan maar... ik even. Nou, tenslotte wat of niet tenslotte. maar. Uh, de 2400. wordt er nu. 24 miljard wordt er nu bezuinigd. Ja. Ja. Op termijn. Er moet nog een commissie voorkomen, Het begint Sinds pas te... over twee jaar na de verkiezingen. Niemand weet precies wat het inhoudt. Het lijkt wel een Rutte-deal. Uh, ja. En we moeten erbij weten, en dat staat er bijna nergens bij... en je verbaast mij steeds dat we dat niet horen... die Bush-belastingverlagingen, die beroemde Bush-belastingverlagingen van 2001... Mm -hmm. die zijn nu verlengd tot 2013, tot 31 december 2012. Tot eind volgend jaar. Tot na de verkiezingen. Als die wegvallen, en dat gaat automatisch, mm -hmm. want er zit een automatische uh, opheffing in... dan komt er 4000 miljard aan overheidsinkomsten beschikbaar. Maar dat weet je T-Party dan toch ook? Hoe, nou, waarom he, kunnen zij zo blij zijn het dan? gaat het nergens over. Ja. Nee, ze proberen de verkiezingen te winnen. Want als het dan een Republikeinse president zit, dan kun je misschien die belastingverlagingen behouden. Ja. Van maar dan nou heb ik ook ergens gelezen dat Obama zijn veto-recht kan gebruiken... om gedurende de looptijd van ja. de belastingverlaging van Bush... om dat af te breken? Ja, dat is, dat is vervelend. Daar heb ik uh, de correspondentie over... want stond in de NRC. Ja, en daar heb ik met, de, met, uh, met uh, mevrouw Vriesinga over gecorrespondeerd. Dat heeft Obama eigenlijk niet gezegd. Dat staat in de toelichting van het Witte Huis op zijn toespraak. Maar is dat een bevoegdheid die, die heeft, nee, hij heeft? Of niet? Nee, want, nee, want die, die wet verloopt automatisch. En dan gaan de belastingen dus automatisch omhoog. Maar hij kan het niet met eerder doen, nu al... Nou, als je nu een wetsontwerp in dienst, dan wordt het gewoon niet aangenomen. hoeft hij niet te vetoen. Kijk, vetoen doe je alleen maar als een wet aangenomen wordt die je niet aanstaat. Dus waar dat maar dat een vetoen... bestaand in werking zijnde wet kun je niet meer vetoen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Nou, nee. nou goed, die loopt dus af eind volgend jaar. Ja. Dat betekent, dan is de toen ingezette belastingverlaging houdt op. Dat wil niet zeggen dat de belastingen verhoogd worden... maar weer gewoon terugkomen op, op het niveau, niveau waar ze waren. Ja, dus maar dat is in voor iedereen, meer binnen. niet alleen voor de rijken. Nee. Dus een kwart van, van die belasting goed, is voor de rijken. nu dus het compromis. Wat er nu gesloten is, behelst in elk geval een verhoging van de staatsschuld. Dus ze kunnen hun rekening betalen. Het behelst tot bezuinigingen waar niemand iets over weet. En het behelst geen belastingverhoging. Precies. Het uiteindelijk wat er dus bereikt is en misschien kun je dat een klein succes voor de Democraten noemen is dat er tot na de verkiezingen niet overgezeurd wordt. Klaar. Ja, maar daarna komen er 4000. Miljard euro. Aan of inkomsten dollar, beschikbaar. Aan inkomsten ja, dat beschikbaar. wordt heel interessant. En wordt dat in min, wordt, worden die uh, bezuinigingen daarop in mindering gebracht dan? Ja, ja, die plaatjes die ik allemaal gezien heb... die houden daar geen rekening mee. En dat vind ik vreemd. Nou. Want uiteindelijk komt dat geld wel beschikbaar. En als ik Obama was en ik word herkozen... dan zou ik zeggen, laat die Bush belastingverlagingen... voor iedereen, dus ook voor de lage inkomens... laat die verlopen en dien dan een wetsontwerp in... bij dan, maar, dan huis van, en senaat... om die belastingen voor de middenklasse weer ja. te verlagen. Nou, knappe Republikein die daar tegenstemt. Mm -hmm. Die zullen nooit tegen welke verlaging ja, dan ook precies. stemmen natuurlijk. Ja. Dus het gaat er eigenlijk alleen maar om. En ik, ik denk, ja, ik, vind het, ik vind het lastig om te zien dat de democraten nu een succes bereikt hebben. Maar het is toch een succes voor hen. Dat ze het tot over de verkiezingen hebben weten te tillen. Mm. En als je nou kijkt, wie de, als je mensen gewoon vraagt... van wie heeft er hier nou het meeste dwars gelegen? Wie is nou de vervelendste partij? Wie, wie waren er nou het meest onverantwoordelijk? Mm. Dan hoor ik toch overal de Republikeinen. Mm -hmm. Ja. Dus maar, ik vraag en, me af en dan met name daar binnen weer de Tea Party of gewoon de Republikeinen? De Republikeinen. Hm. Maar Ach, nu even nee. de financiële staat van zijn van dat land... en de bezuinigen die er toch ook aankomen... die al of niet uh, in mindering gebracht worden van die belastinginkomsten... dat is allemaal in de schoot van de toekomst, weten we allemaal niet. Um, jij noemt Amerika een land in neergang, waarom? Nou, uh, als je aankomt... Wat je zegt ook, 16.000 miljard de schuld, uh, uh, nou en... Ja, op zichzelf is dat niet zo erg, want Amerika is rijk genoeg... om uiteindelijk die schuld terug te betalen. Nee, Amerika heeft een groot probleem... Uh, de infrastructuur stort in elkaar. De vliegvelden mm -hmm. staan er slecht bij. Ze zijn 40, 50 jaar oud. Ik kom vaak in Californië, daar woont mijn schoonfamilie. Dan rij je over de autoweg daar en nou, het stikt van de gaten. Negen, negen banen met gaten. Uh, de onderwijs, uh, voor zover dat gefinancierd wordt door de federale overheid, is, uh, is in gevaar. Werkloosheidsuitkeringen zijn afgelopen over twee of drie maanden. Terwijl er een uh, maximale werkloosheid, werkloosheid is. Mm -hmm. Uh, maar met name die infrastructuur. Ze kunnen niet eens een behoorlijke boelentrein. Een, een snelle trein kunnen ze niet opzetten in Amerika. Want niemand wil dat financieren. En dan denk je toch van ja jongens we moeten ook iets met z'n allen doen. En dat vind ik het grote probleem wat Amerika nu heeft. En dat is een teken van neergang, denk ik. Mm -hmm. Dat er een groep is die zegt van... ik wil geen belasting betalen... en wat er met de samenleving gebeurt, daar geef ik geen donder om. Nee. Die kan het dus waarschijnlijk ook niks schelen. Want nu gaan we naar waar we het in de inleiding over hadden. Ja. Dat die kloof tussen arm en rijk... waar we een tijd lang eigenlijk... en dan ook meteen daarmee een kloof tussen blank en niet blank... een tijdje eigenlijk niet heel veel meer over gehoord. Maar die is gigantisch, groter dan ooit... en door alles wat, wat je nu schetst... zie je dat natuurlijk niet verbeteren, eerder verslechteren. Hoe ja. erg is dat voor, de, voor, gewoon, voor, voor de, de, de samenhang in de samenleving... de, ontwricht, de mogelijke ontwrichting van zo'n samenleving? Nou ja, dat kun je jezelf voorstellen. Gaan, als je in Californië bent en, en je woont in een, een beetje behoorlijke suburb... dan zit je ergens op een heuvel met een hek eromheen... en een mannetje aan de poort... En je moet overal naartoe met je auto. Uh, en als je weinig geld hebt, zit je, woon je ergens in een barrio. Een, een Hispanic wijk. Uh, in uh, de buitenwijk van Los Angeles. In een uh, vervelende villa waar het, waar het gevaarlijk is. Uh, en waar de voorzieningen slecht zijn. En die tegenstelling wordt steeds groter. En dan, kun je, ja, dan kunnen die rijken wel een hekje omheen zetten. Maar daarmee wordt hun samenleving natuurlijk ook aangetast. Dus uiteindelijk ondermijnt het iedereen. En het is pure kortzichtigheid. Vind ik, van de hogere inkomens, van de, de mensen die het beste af zijn in Amerika, om niet bereid te zijn om bij te dragen aan die samenleving. En, en? dat impliceert meer overheid. Ja, en de Amerikanen zijn bijna altijd anti-overheid. Zelfs die rare mensen met laag inkomen hebben nog steeds het idee dat ze tegen die overheid moeten zijn. Dat ze soort ingebakken in het systeem. Hardwired of zo. Nou ja, dat is een wantrouwen dat de overheid niet je vriend, maar je vijand is. Dat is bij de ja. laag betaalde natuurlijk ook. Het vaak de schuld nee, van Dat overheid. Zegt natuurlijk ook. Ja, waarom is nee, dat natuurlijk. Ik bedoel, ja. waarom zouden die daar anders over denken? Omdat dat... zij uh, zich zouden moeten realiseren dat zij veel baat hebben bij zaken die de maar overheid. Maar zo goed, zouden verzorgt. rijken zich moeten realiseren dat ze wel eens een handje zouden kunnen helpen door belasting te betalen? Ja, niet goed, maar, dat die dat blag, maar er zijn meer armen dan rijken. Dus als die armen zich zouden verenigen en ze zouden allemaal stemmen op partijen die zouden zorgen voor behoorlijke voorzieningen en behoorlijk onderwijs. Zelfs simpel: Californië had het meest fantastische systeem van onderwijs uh, van heel Amerika, van de hele westerse wereld eigenlijk. Universiteiten werden door de, door de Overheid gefinancierd, Berkeley, dat soort universiteiten. Californië is bij, echt bijna failliet, heeft geen geld meer. Ja. Nou, wie, wie hebben daar nou het meeste last van? Niet de kinderen van de rijken die met, uh, die met het geld van hun ouders gaan studeren, maar juist die mensen die een laag inkomen hebben. Maar en je zou verwachten dat die dan zouden stemmen op een partij die misschien dat helpt. Maar en daar komt, zit een rare paradox. Maar er komt toch een ja. grens wat mensen accepteren als de, als de verschillen echt nog veel groter worden. Ja, en echt maar, ja. pure armoe op nog veel grotere schaal geleden gaan worden. Wie op de revolutie wacht, die wacht het langst, hoor. Nou ja, maar de, ik bedoel de wereldgeschiedenis riddled met, met boerenopstanden. Noem het maar. Groot op boeren. Ja, ja, maar er zit, er, zit, er zit een heel problematisch... ja niet onverklaarbaar, maar wel uh, ongrijpbaar iets... in de Amerikaanse samenleving, dat mensen heel erg veel bezig zijn op dit moment met social values... met abortus, met, met gay mm -hmm. marriage... met uh, of Amerika een exceptional country is... Uh, mm -hmm. met zich tegen de overheid keren. Uh, en daar zijn ze zo mee bezig... dat ze eigenlijk niet opletten wat er om hem heen gebeurt. Mm -hmm. De banen vliegen alle kanten het land uit. Uh, de nou Een klein voorbeeld, hè? die auto-industrie is gered door Obama. Ja. Die is in feite genationaliseerd en daarna ja. weer terugverkocht aan, aan de beurzen. Mm. Daar hebben mensen ontzettende bezwaren tegen. Nou, ik zou zeggen, tel eens even op hoeveel banen daar gered zijn... en wat voor industrie daar gered is in ja. drie staten in het Middenwesten. En wat voor banen? Goede banen ook nog. Ja, nou, ze hebben wel eens moeten inleveren, maar het zijn ja. nog steeds goede banen. Ja. Ja. Even nog naar uh, vandaag. Over mm -hmm. een uh, iets meer dan twee uur gaat de Senaat over dit compromisvoorstel stemmen. Uh, wat is het slechtst wat kan gebeuren? Dat, dat het toch afgestemd wordt. EP, Associated Press, meldt ja. dat het waarschijnlijk aangenomen wordt. Ja, maar maar ja. wat is slechter? Nou, het wordt gewoon aangenomen. De Democraten stemmen ervoor, want ze willen Obama niet uh, voor dat blok zetten. Ja. Dus dat maar het... ook omdat die discussie binnen de Democraten speelt. Maar dat zal niet zo nee, ver gaan Lijster, dat ze tegenstemmen. We, kunnen, we hebben er nu maanden over gepraat. Maar iedereen had kunnen zien aan het begin dat er op 1 augustus, s middags om 5 uur ja. of s'avonds om 2 voor 12, een compromis gevonden zou worden. Zo gaat het hm. namelijk altijd. En wat ik dus niet begrijp, is waarom we allemaal in die hype stappen. Hmm. Inclusief Obama en inclusief al die politici. Terwijl we allemaal weten wat de uitkomst zal zijn. En als je dan kijkt wat er uitgekomen is aan compromis... dan zeg ik van nou, maar dat toch dat ook niet veel vraag, voor. Dan toch nog één keer de vraag. Wat je niet begrijpt is dat het allemaal gebeurd is. Je hebt er ook geen verklaring voor dus. Waar, want je zegt Obama heeft het niet aangedurfd. Uh, was dat ook omdat hij toch niet helemaal... niet aangedurft, weet je, om zelf te ja. zeggen... Ik ga dat, was dat omdat hij toch ook niet helemaal zeker was... van de steun van al zijn democratische... Nou, niet voor, die, niet voor een hele extreme bezuinigingsdeal, maar laat ik het maar, maar scherp stellen. Het is gebrek aan leiderschap. Toch wel. Obama is gekozen als president van alle Amerikanen om een beeld uit te dragen van de Amerikaanse samenleving. En de man heeft fantastische toespraken gehouden toen hij een campagne voerde. Ja. En sindsdien heb ik hem eigenlijk nauwelijks meer gehoord. Wat Zelfs zou een... hij nu moeten doen? Ja, nu is Wat dan, kan hij nog? Nu, is een beetje, nu moet hij de verkiezingen winnen. Ja. Een, en jij vertelt overigens het op jouw site dat hij dat gaat winnen, hè? Ja, nog is er geen reden om aan te nemen... dat een zittend president zal worden verslagen... door de beperkte capaciteiten van de republikeinen die je nu ziet opdraven. Mm -hmm. De enige die een beetje kans maakt, is, is, is Mitt Romney. Dat is ex-gouverneur van Massachusetts. Die een gelijksoortig gezondheidsplan aan als Obama daar heeft ingevoerd. Heel succesvol. Loopt hij nu hard van weg. Maar die is een, dat is een Wall Street Republican. Een, een keurige republikein die ook uh, zal zorgen dat de bezuinigingen niet al te ver gaan... en dat de begrotingskosten niet te hoog oplopen. Uh, tenzij is een hele bizarre radicaal kiezen. Michel, uh, Michel Bachman bijvoorbeeld. Dat zit er uh, ook niet in. Zo dat zit er niet in. Uh, ik houd er maar even op dat voorlopig is dat Obama wordt hergekozen. Oké. Okay. Frans Verhagen blijft zitten. Want doet zometeen na het nieuws van 4 uur hier in Villa VPRO mee. Met ons eigen politieke vragenuur. Want de kamer is weliswaar met reces. Maar wij barsten van de vragen. We hopen daar antwoorden op te krijgen. Blijf dus luisteren. Zometeen na het nieuws zijn we terug. Attentie! Attentie!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 Deze week het anti-kernenergie kwartiertje. Participerende journalistiek noemen ze dat, luisteraars. De zomerseries van OVT. <hijst> Op hits is het seizoen. Radio 1, zondagochtend van 10 tot 12. Het nieuws van alle kanten. Macro, met meer dan 50.000 artikelen, het meest complete professionele aanbod in Nederland. En nu is het mega mania bij Macro met mega veel, mega voordeel. Alleen voor macro-pashouders.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 Dit is Radio 1.